maar helaas, er komt weer licht door de ramen, hoewel voor ons de wereld, wacht heeft stuur gestaan. Het is een nacht, die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht, die wordt bezongen. Tot zover het ritme van ZFM. ZFM. Via de kabel op 104.5.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 Nergens zoekt precies, dan komt geluk ineens vanzelf naar je toe.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 is fantastisch toch Is wat ik zei tegen haar dus. Sla aan, Lekker ding aan Jij is lastig, nog meer jij Is fantastisch toch Is wat ik zei tegen haar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 is fantastisch toch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 At the center of the fire, there is coal. All that. Gold.